Jobboot met het NOS-journaal. Op een christelijke universiteit zijn vijf mensen doodgeschoten, melden Amerikaanse media. De politie heeft bevestigd dat er meer dan twee doden zijn en een aantal gewonden. De vermoedelijke schutter is aangehouden. Het zou een man met een Aziatisch uiterlijk zijn. Hij opende het vuur in een lokaal. Het universiteitsgebouw werd daarna onmiddellijk ontruimd. Er woedt een felle brand in een wolkenkrabber in aanbouw in Moskou. De toren moet met 360 meter het hoogste gebouw van Europa worden. Op de 66 e verdieping heeft afval en bouwmateriaal vlam gevat. De harde wind wakkert de vlammen aan. De brandweer van Moskou heeft moeite het vuur te bedwingen. De brand in de wolkenkrabber is in de wijde omgeving van de Russische hoofdstad te zien. Een Mexicaanse drugsbaron moet van de Amerikaanse rechter 25 jaar de cel in. Ook moet hij een boete van 100 miljoen dollar betalen, ruim 75 miljoen euro. De drugshandelaar was jarenlang de leider van een van de machtigste drugsbendes ter wereld. Het Tijuana-kartel. Zijn Zo organisatie zou honderden tonnen cocaïne en marihuana van Mexico naar de VS hebben gesmokkeld. Het Smallenberg-virus is nu op 220 bedrijven in Nederland vastgesteld. Het virus is aangetoond op 110 rundveebedrijven, 105 schapenbedrijven en 5 geitenbedrijven. Het Smallenberg-virus leidt tot veel doodgeboren en misvormde dieren.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 Ja. dat is al de tweede keer, keer dat jullie een genezingsdienst organiseren. Ga je in 2012 nog een keer doen? Ja, dat zou best wel kunnen. Ik, ja, we kijken gewoon hoe het loopt en of er nog plek is, want meneer Zelsa heeft het heel erg druk. Omdat hij nu door heel Nederland, maar ook in het buitenland deze evangelisatiediensten, genezingsdiensten houdt, moet je heel lang van tevoren inschrijven. Ja. Eh, of, uh, ja, hoe noem je dat? Opgeven dat uh, hij hier naartoe kan komen. Dus we hopen dat het uh, na 13 april.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 4023 6673. En het is dus vrijdag 13 april om half 8 in Theater gebouw de Krocht op de Grote Krocht, nummer 41. Iedereen is uh, welkom. Hartelijk dank Henny voor het gesprek. Um, dus op de website kunnen de gasten meer informatie krijgen over de genezingsdienst. En ze kunnen natuurlijk ook bellen, en dan krijgen, kunnen ze ook. Uh, ja,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 ...in de agenda lezen over onze andere activiteiten. En wij wensen u een prettige avond en tot de volgende keer. Shame, tear me up inside, so I fall. Souls, God, Shallow <laughs> Raval Shots schat's